Hubertus Ernst trad vorig jaar voor het laatst op in het openbaar... toen hij, voor, toen hij zijn 75-jarig priesterjubileum vierde. Zijn ste verjaardag vierde hij vorige maand in besloten kring. Basisschoolleraren hebben geen vertrouwen meer in staatssecretaris Dekker. De belangengroep PO in actie zegt in een open brief het vertrouwen op in hem. De groep zegt te spreken namens 40.000 van de 120.000 leraren in het basisonderwijs. Ze zijn bang voor het snel oplopende lerarentekort en vinden dat Dekker daar te weinig aan doet. Volgens de belangengroep neemt Dekker de problemen niet serieus... en is hij bezig met een struisvogeltactiek om meer leraren te werven. PO in actie wil dat er concrete maatregelen worden genomen... zoals het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de lonen. Bij de presidentsverkiezingen in Iran gaat de Iraanse president Rouhani... ruim aan kop na het tellen van ruim de helft van de stemmen. 25 miljoen stemmen zijn geteld en 15 miljoen daarvan zijn voor Rouhani. Zijn grote rivaal Raisi, kreeg er 10 miljoen. De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt later vandaag verwacht. Als Rouhani meer dan de helft van de stemmen krijgt... is er geen tweede ronde nodig. De stemlokalen bleven gisteravond langer open dan gepland... omdat er lange wachtrijen stonden. De politie heeft in Sint-Willembroort in Brabant... gisteravond een dode vrouw gevonden in hun huis. Het is niet duidelijk hoe ze is omgekomen. De politie heeft een man opgepakt. Omwonenden zeggen dat ze schoten hebben gehoord. De politie wil dat niet bevestigen. En ook is de identiteit van de vrouw nog niet bekendgemaakt. Het weer, eerst flink wat zon. Later op de dag meer stapelwolken. Al blijft het aan zee wel zonnig. In het zuiden en landinwaarts kans op een bui, mogelijk met onweer. En het wordt een graad of 17.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 Is er nog zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Wat wordt nou dit grote baan Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft, bij ZFM. Dit is een cultuur die al tijd lang woekert. Die moeten we te lijden. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke. ceiling ik... Ja Lucas Hemming Wat is een goede artiest Weer zo'n Nederlandse artiest die het goed doet in Nederland Zelf als Jet Rebel en uh, een beetje dezelfde sound hè. Jet Rebel is iets, iets softer geworden. Een beetje, uh, beetje richting Princy gaan, Jet Rebel. En deze maakt uh, deze J uh, Lucas Hemming maakt nog een beetje met je gitaar. Die vind ik wel grappig. Zes minuten over 19, tweede gedeelte van dit radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We nemen een kleine greep eruit. We hadden het al eerder over. Vorige week hadden we het over de Enschedeze brand. De grote Enschedeze brand in 2000. Natuurlijk, waar echt 23 mensen bij om het leven kwamen. En 950 mensen zwaar gewond raakten, geloof ik. En echt een hele Woonwijk was weggevraagd. Nou. Uh, in 1750 op deze datum was er ook een brand. Hij was niet te groot als de brand in 1517. Ja, ik zeg, hoeveel branden zijn er al niet geweest? In NSGW? Echt heel veel? Ja, zo rond het, om de 250 jaar zo'n beetje ja, dat steeds. Lijkt he. wel, ja. Dan is ja, NSGW aan de beurt. Maar goed, ja. in uh, 1750 gingen er 72 huizen gingen, uh, verloren. En ook toen uh, uh, waren het al vo voornamelijk uh, houten huizen... Dus ja, uh, ontstond ja. bij één huis en dat vroeg dan heel snel over. Er staat niet bij hoeveel mensen er uh, bij om het leven kwamen. Ik denk niet dat er mensen bij om het leven zijn gekomen, maar toch heel veel Je allemaal schaardig. met emmertjes te rennen natuurlijk. Oh man, ja je ja, die, die ja. foto's zijn Nou, foto's zijn geen foto's. Tekeningen zie ja, ja, je. Filmpje. Filmpjes. Ja, ik YouTube. heb echt gezocht, kon ik vinden. Er is mensen de... daar met hun telefoon, stonden met z'n allen te filmen. Ja, precies. Nou goed, veel lekker dingen. Eerst filmen en dan pas iets doen. Dat is het momenteel, uh, ding. Wat gebeurt er nog meer door uh, de jaren heen? Ja, dit is, uh, vandaag is de dag dat uh, de officiële meter uh, uh, ja, bevestigd is. Zeg maar. de meter. Dus, ja, uh, vroeger had je allemaal. Meten mensen dingen op met hun duim. Met oh ja, oh ja. Een, een, een L? Hun ja. elleboog. Ja, ja, ja. Onderarmlengte. Ik doe het nou. toch wel eens. Op, want ik word doodziek van dat ik nooit een centimeter kan vinden. Ik heb er wel tien in het huis. Maar ze liggen altijd op een plek dat ik ze niet kan vinden. Doe en jouw hele huis wordt ook scheef? Uh, ja, uiteindelijk <laughs> ja, wel, ja. Dus ja, ja. Nee, nee, want nou ze nou waterpas ja. heeft, hij altijd wel bij de hand. Ja, oké. Okay. <laughs> Jezus. Nou, vertel Ja, weer. en in, uh, in, in 1875 uh, ja, vonden ze dat eigenlijk vervelend. Dus toen hebben ze in, uh, in Frankrijk, uh, in Parijs, hebben ze besloten... Hebben ze een stuk, uh, stuk ik geloof dat het groot was. Ik, ik heb het even niet voor me, maar... Um, en dat was exact de meter, en dat is de officiële meter geworden. En die, die ligt ook nog ergens in. En Die een ligt kluis... ook in die speciale kluizen, onder ja. een bepaalde soorten klimaatomstandigheden. Want anders wordt die groter en kleiner weer door de, ja. de weersomstandigheden. Ja dat, ja, dat... Op. ja, dat gaat echt heel ver. Ja. <laughs> Ik heb wel eens iets over zitten lezen. Dat is ja. wel echt bizar. Uh, nou, in, uh, in 2006, de finale van het Eurozongfestival, werd gewonnen door Lordi. Lordy Lordy. Dat was een hard rock band, Ja. En een oh, band ja. uit, uit, uit... Denemarken of zo? Nee, uit, uit oh. Finland. Oh, Finland. Uit, uit ja. Helsinki. Uit is het, het dan parkbank. bekend om hun monsterlijke teksten en kostuums. En, en als je het ook terugkijkt... Ik heb het gisteren even het filmpje zitten kijken. Nou, moet je even, even, even, even een fragmentje ervan. Dat je denkt, wat is dit? Dit is echt het toppunt van het Festival. Oh. Ja, en weet je wat het mooiste is? Het is echt heel milde hardrock. Ja, het is... Het is <laughs> Hard rock metal. Uh, ja, hard rock metal. En dan zie je die kostuums die je nou, daar... Dit, dit was echt het dieptepunt van het Eurozongfestival Festival... met kostuums. Oh, ik vond het geniaal. Ja, het is echt maag. Ja, maar goed, 2006 was het dus... met Lore die hij had gewonnen. Vertel, wat heb jij, uh, uh, Dolly, uit het uh, geschiedenisbokje? Nou, misschien wel uh, iets waar we dagelijks mee te maken hebben... Wat, uh, wat ooit zijn start heeft gevonden op deze datum... maar dan in het jaar 1873... Want Levi Strauss en Jacob Davis, maar ik zal wel uh, Jacob Davis moeten zeggen. neem ik aan, Mark. Ik denk het wel. Ja, maar, ja, nou, ja, ik kijk jou maar aan, want ik krijg net een reprimande jouw kant uit... <laughs> uh, over de Primark, want we moeten Primark zetten. Ja, het is een Engels bedrijf. Ja, Pri Primark. Ja? Ja? Ik vind Primark toch veel gezelliger. Ik hoor. vind Primark. Maar goed, ja, nou, ja, zeker. <laughs> ja? Dus uh, Levi Strauss en Jacob Davis die uh, kregen op uh, 20 mei 1873 patent op de spijkerbroek. En het komt vooral omdat Jacob Davis er een paar spijkers ingeslagen had. Dat zou het de, zomaar kunnen. Ja, is is zo? ja, die heeft een bepaalde punten. De broek heeft die sp oh, spijkers ja, ja. ingeslagen. Klopt, ja. Die zakken is zo. ja, en daardoor ja. heeft hij patent erop gekregen. Want ja. dat was toch net even een andere broek dan uh, je gewend was. Mm -hmm. Dus nou... Uh, Geinig hoor. Uh, uh, goed, in uh, 1940 wordt Auschwitz uh, officieel geopend. klinkt alsof er een feestje was. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Auschwitz is nog steeds een plaatsje. En uiteindelijk daar is dus een concentratiekamp uh, gebouwd. En daar werd dus uh, iedereen naar afgevoerd. Een dramatisch verhaal waar we soms weer even bij stil moeten staan. En soms dat je denkt van, ik, uh, ik, heb, ik ben er even klaar. Weet je, gisteren zag ik ook weer iemand op de televisie. Was het niet uh, Benjamin uh, Lorenzo? Die 96 of 97 jaar oud is dus en nog steeds bezig is om de wereldruimte... Te verbeteren en uh, om nou ja, uh, um, zeg maar beter naar elkaar te luisteren en oorlogen te voorkomen. Mm -hmm. En die is ook bij dit soort uh, concentratiekampen geweest. Bij het uh, ontruiming, bij uh, het bevrijden van dat soort kampen. Die heeft dingen gezien, die heeft zoiets van, nou, ik heb alle dingen gezien. En het moet anders in de wereld. Nou, dan heeft hij, hij ook gelijk. Hij, in ja, en als je hem ook hoort praten, denk je toch zo gedreven op zijn leven. Dat vind ik het bijzonder. Maar goed, wat gebeurt is er het? meer? Ja, heen. In, uh, in 1940 um, wordt door uh, Igor uh, Sikorski. Maar misschien is jouw Russisch beter. Ik weet het niet. Maar um, wordt, de, um, wordt de eerste helikopter gepresenteerd? Oh, ik heb naar die filmpjes zitten kijken, ja. Uh, wat, ja, een ja, dingen. Wat een aparte dingen zijn er geweest vroeger, voordat dat echt een helikopter was. Was het niet... Uh, was het Leonardo da Vinci is de eerste geweest die iets had bedacht. Dat hebben ze nog uitgevoerd pas geleden. Ja, Daar die, die mensen kosmisselijk uit uitgedaan. Ja, <laughs> ja, want het, oh. uh, het probleem van dat ding was dat uh, ook de onderkant... Uh, draaide ja, mee. Ja. Dat, uh, mm. het, het bakje waar je in zat, zeg maar. Het oh. was een soort wokkel. Een kleine verkorte wokkel die dan de lucht in ging. Maar daar ging je ook zelf mee ronddraaien. Oh, misschien moet je daar toch patent op vragen meteen. Want anders dan gaan straks al die pretparken met dat idee aan de haal. <laughs> ja, die zijn uh, dat vergeten. Ja, misschien wel. Nou ja, ik, ik vond het leuk om te zien... Om, als je gewoon een helikopter, de first helikopter invoert op uh, YouTube... dan krijg je allerlei aparte filmpjes... van echt de meest rare, bizarre ja, ja, apparaten. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, ja. verder uh, in uh, 1927... Charles Lindbergh maakt zijn eerste solo vlucht over de Atlantische ja. Oceaan. Ja. En uh, Charles Lindbergh is nog heel veel te vertellen. Toen we hebben het eerder al over gehad... over die ontvoering van zijn uh, Charles Lindbergh uh, junior. Die natuurlijk uh, bestandelijk uh, beperkt was. En waardoor ook een verhaal op gang kwam... dat hij waarschijnlijk zelf de ontvoering... In, uh, de heeft gezet. gezet. Oh, echt? Maar, en Bruno Hapman is uiteindelijk een Duitse emigrant die illegaal naar Amerika kwam. En die is uiteindelijk verantwoordelijk gesteld. Bij hem hebben ze ook het losgeld gevonden in oh. de schuur. Maar zijn vrouw heeft jarenlang ontvolghouden dat hij het niet gedaan heeft. Maar dat het gepland is, dat het gepland is. Dat het losgeld in de schuur. Ik geloof daar niet zo in. Nou, ik ook niet. Nee, nee, nee die probeert er zich er gewoon in alle vormen onderuit ja. te praten. Ja. Maar goed, uh, Charles Lindbergh is natuurlijk wel een uh, inspiratiebron geweest. voor uh, meerdere vluchten die zijn gemaakt. Want namelijk in 1932, Amelia Earhart heeft een non-stop vlucht gestart. Uh, en uiteindelijk is zij verdwenen. Uh, zij was geïnspireerd door Charles Lindbergh En dacht zelf, ik moet ook vliegen. En ze was een toyboy, wordt wel eens verteld. Ze was een vrouw in de jaren dertig met broeken aan. En dat was eigenlijk not done. Want uh, je hoort eigenlijk een jurk te dragen. En zij was echt geïnspireerd door mannen dingen. Zij wilde stoer zijn. Dus ze was ooit zuster, maar dat voegde haar toch niet helemaal. Ze was lieve broeder. Ja, ze was lieve broeder. Ja. En uiteindelijk is ze dus samen... met een, een co-piloot of noem je dat, een navigator... is een vlucht begonnen. En uh, uh, tijdens die vlucht is er nog wel radiocontract geweest. Maar ze zou uiteindelijk naar een eiland vliegen. En dat eiland heeft ze waarschijnlijk niet, niet kunnen vinden. En ze uiteindelijk is ze gecrast op een ander eiland. Garner Island werd genoemd. En uh, daar heeft ze nog wel signaalcontact gehad met mensen. Maar ze hebben haar niet kunnen vinden. En jarenlang hebben ze gezocht van wat is er nou met haar gebeurd? En er is een groep zo fanatiek geweest. Die is 28 jaar bezig geweest van wat is nou het leed geweest van deze meneer Herard. En volgens hun heeft ze nog echt maandenlang op dat Garner eiland geleefd. En niemand heeft haar kunnen vinden. En uiteindelijk is ze daar dood gegaan. En maar is, is dat dan die bewuste vlucht geweest? Die, die, die eerste non-stop solo vlucht van 1932, 20 mei? Of was dat een vlucht daarna? Of weet je dat niet? Nee, dan? dat is deze vlucht. En ze deze eerder, vlucht toch, ze van 20 mei? Eerder, ja, deze heeft eerder ook vluchten gemaakt en die lukte wel. Okay. Dus uh, ze heeft wel een succesvolle vluchten gehad. Maar uiteindelijk, één vlucht die was te lang. Mm. Dus, nou goed, zover ja. even. Ja. Ja, uh, nieuws uit de vluchtwereld. Uit ja. de vliegtuigenwereld. Wat nog meer? Of hebben we straks even de verjaardag? Nee, we hebben zo de verjaardag. We hebben straks goed, de verjaardag, ja. dames en heren. Ja. Nou, goed. Uh, ja, precies. Even denken wat voor knopje ik al voor moet rijden. Dat heb ik nog niet gehad tijdens de cursus. Uh, oh ja, hier. <laughs> oh ja, Paul heeft een nieuw plaat uit. Yeah. Oh nee, Cold War Kid doen we eerst even. Cold War Kid. Laat is leuk, luisteren. Laat is mystical. Kit en de laatste plaat, die heet Love is Mystical. Dat kan, kan ook een zakelijke overeenkomst zijn, maar meestal is het wel... Ja, mystical, kan je het niet helemaal beschrijven. Ja, wat, wat, wat, wat is dat dan eigenlijk, precies, liefde? Nou goed, uh, het is uh, tijd voor de verjaardag, Guy. Wie is de jarig? Ja, dames en heren, wie gaat vandaag feest vieren. Hier is sowieso in Zandvoort vandaag een feestje, namelijk, uh, het is uh, Max Verstappen Family Day... Kunnen allemaal met z'n allen in de auto stappen bij Max? Nee, dat niet geloof ik, hè? Nee, uh, je, mag, je mag kijken naar hoe die uh, straks uh, donuts gaat maken, hè? Oké. Okay. Ja. Oh, dat is zo leuk, jongen, Dat is zo leuk. Ja. <laughs> ja. ja. Ga jij er zo nog heen of? Nou, ik ben vorig jaar geweest en toen was het nog redelijk te doen. En toen vond ik het al erg druk. En nu schijnt het twee keer zo druk te worden. Ja, dus ik denk dat ik pas. Ik ga vast vanavond het feest gedruisen in dit antwoord. Als het een beetje wegloopt allemaal. En buiten dat, ik heb vanmiddag ook weer uitzending, dus... Ja, ik zit vanmiddag ja. weer drie uur in de studio gezellig oh, met Rob. Okay. Dus ja, nee, ah, idee, vandaag dus dan, niet. Dan heb je het allemaal al ja. opgeleefd, zeg maar. Wat ik mee. wel grappig vind, want jij had het net over touwtje uit de deur. Ja. Yeah. En uh, wie is er vandaag jarig? Ja. Boudewijn de Groot. Boud. Je hebt ook iets met Touwtje uit de deur dan? Weet je dat niet? Die nee? heeft toch een nieuwe formatie. Is die begonnen met Henny Vrienden. Oh, en uh, met, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, wie was het ook weer? George Koymans, hè? George Coyman, uit de Haag. Ja. Ja, ja, En die hebben dat nummer gemaakt, Touwtje uit de deur. Ach, grappig. Dat is ja. helemaal Dat had ik er nee. even bij moeten pakken. Hey, ik heb een ja. oud plaatje van Bauderwein, de Boudewijn de Groot. Ik hier die doe Ja. En Toen was het toch een beetje een opstandige zanger, hè? Ja. Maar momenteel maakt hij wel wat andere muziek. Dat ik denk van... Want je kunt niet zeker weten man op leeftijd, die dan wijze dingen wil zeggen. Kijkt een beetje terug op zijn leven. Ja, ja. En als je kijkt ook op de zaal, denk je van, ja, het is allemaal 60 plus. <laughs> kijk, en dit, dit was een andere tijd, hè. Gewoon, precies. Moet een wereld ja, dit, veroveren. Dit, dit, was, ja. dit was wild. Dit was wild. Ja, nou, goed. Ja. Ja. En wie, wie ook protest, wild is, is, is Dennis Ruigrok. Nou, die naam, dat moet een wild iemand zijn. Ja. Weet en je is wat is dat is? Zo? Nee. Een Geen Nederlandse schaker. Uh, Oké, okay. ja, heel wild. Nou, ja. Ik wil hem ja. toch even noemen. Ja, ja, ja. ja. ja. goed. Uh, Kikschaken. schaken. Boudewijn de Groot wordt vandaag trouwens 73. Ik vind het altijd even goed om de leeftijd erbij te noemen. Ik denk 73, zo. Niet te geloven, hè? Ja, ja, een ja, voorbeeld ja, ja, van na, ja, ja. na ja, je Hij ziet er nog erg vitaal uit, die man dan. Ja. Ja, vandaag zou je ook jarig zijn geweest. Ik heb het over Theo ah. Komen. Ja. Hij is natuurlijk al overleden in 1984. Toen was hij 55. Ja, dat... Veel te jong, veel te jong, een nou, even, even een fragmentje dan van uh, ja, Theo leuk. Komen leuk. Ja vr. leuk. Theo Komen. Kan het toch mooi zijn? Wat kan het toch geweldig zijn? <laughs> Hij heeft nog altijd de voorsprong vindt te winnen. Maar niet alleen zomaar de voorsprong. De voorsprong is plotseling uitgebouwd tot 31 seconden. Oh, het enthousiasme is voor echt heel wat veel mensen. Wat een passie. Ja, wat een passie ook gewoon. Ja. Wist je trouwens dat hij een uh, priesteropleiding heeft gedaan? Daar is nee. hij namelijk mee gestopt. En uh, hij werkte voor het Noordelands Dagblad. Want daar werd hij dan als journalist. Ja. En in 1966 trad hij in dienst van de KRO. Waar hij een sportprogramma goal maakte. En uiteindelijk uh, deed hij ook nog uh, een, als quizmaster mee bij de Tros. En uiteindelijk is hij dus uh, nou, voor, voor sport die gaan werken. En dat was ja. zijn grote passie achter op de Brommer. Ja, zijn zuster motor... was, uh, was ook heel goed, hè? maar die kon door de naam uh, niet I aan de bak ja, komen. Ja, oké, okay, klaarkomen zeker. Ja. <laughs> het is echt, echt een heel oud grapje dat, hè. Echt een heel oud grapje. Ja, ja, wordt goed. vanzelf weer nieuw. Wie is er nog meerjarig? Ja, Joep uh, Roelofsen. Ja? Die is, um, is inmiddels een, een radio-dj bij, uh, bij Q-Music. Uiteraard begonnen bij, uh, bij een uh, publieke omroep, Weert FM. En uh, in 2009, dat vond ik wel leuk om even te melden, is hij naar, uh, was hij naar Curaçao vertrokken? Heeft hij daar een tijdje voor uh, Paradise FM uh, gepresenteerd? Ja. Yeah. Um, leuke zender overigens. Uh, oh, ja, samen ja, ja. met Dolfijn FM zijn dat echt wel leuke zenders op uh, Curaçao. Dolfijn FM. Ja, Dolfijn FM. Yes. Ja, echt Dolletjes. Ja, ze maken ook altijd van die dolfijnen grapjes. Dat is ja, echt niet. heel slecht. Maar ja, uh, ja die is vandaag... Uh, hij is... Uh, hij is van 85, dus uh, ik ben even niet zo goed in hoofdrekenen. 32. 32. 32 geworden. Yep. 32. Vandaag ja. zou hij jarig zijn geweest, maar hij is overleden in uh, 2014. Toen was hij uh, 70. Ik heb het over Joe Cocker... En pas geleden kon ik ja. weer die oude beelden tegen te van Woodstock. Ja, ja, ik ben zelf een kind van de jaren zestig. Uh, en ik, ja, dan denk ik zo, oh, bij het Woodstock had ik graag bij willen zijn, weet je. Dan, ja. dan zie je die foto's gewoon van compleet naakte ja. mensen die tussen. Zijn we, zijn we gewoon net te laat geboren Zijn we net te laat geboren, daar had ik bij willen zijn. Dus ik denk, nou, even een fragmentje oh, ja. van Joe Cocker ja. tijdens Woodstock. En oh. wat, nou, wat staat hij nou? Spastisch te doen, joh. Ja, ja. Wat, wat had hij gebruikt, joh, gek. Ja, goed. Uiteindelijk bleek je dus kanker maar te hebben. En is hij overleden in 2014... De rotleven heeft die man gehad. Nou, ik denk dat dat op zichzelf wel meevalt hoor. Nee hoor. Ja, nee. Zwaar ongelukkig. Ja, okay. Heel na leven heeft die man gehad. Oké, okay, maar geloof ja. je, hij was een beetje contactarm ook. En ja, hij was altijd wel met die drank en, bezig. En ze, ja, dranken en drugs. En, en uiteindelijk kwam hij daarvan uh, los. En ja. toen heeft hij nog iets van zijn leven gemaakt. Maar toen en toen wist kreeg hij al... kanker. En toen kreeg hij kanker. Ja, nou, ja, ja. ja. Lekker bezig, joh. Ja. Goed bezig geweest zo. Nou ja, en, en onze grote trots, hè, het is ook haar geboortedag, ook inmiddels overleden in 1995, een hele tijd geleden. Maar nog lang niet vergeten. En dat zal ook niet gebeuren. Want hele generaties jeugd blijven de koesteren. Annie M. G. Schmid. Oh, wat Uit geboren in 1911 op 20 mei. Ik ja. zag gisteren nog een documentaire, docum interview met Ischa Meijer. En ja. Ischa Meijer is natuurlijk nog niet echt de, de meest leuke interview. Die is altijd heel direct. Heel ja, direct ja. We gaan nog niet praten. Want de camera draait nog niet. En we zeggen, het hoeft dan toch helemaal niet te praten. Als het helemaal niet nodig is. Natuurlijk. Wacht, krijg ik nou al een teken? Ja. Yeah. Nou, nou, ja, ik ga, nou, ik, te, ik heb daar nou nog niks te zeggen, hoor. Ja. Ischa Meijer... Hij kan hele scherpe vragen stellen, maar... Ja, hij leeft al lang, lang al niet meer, natuurlijk. Maar ik vond het wel een apart interview... tussen uh, Annie M.G. Smit en Ischa Meijer. Mm. Ze, uh, ze is best oud geworden. 88, hè? Geloof ik? Nee? Uh, ja, 84. 84, 84 jaar Ja, oud. Ja, en uiteindelijk ja. is ze er zelf uitgestapt ook, hè? Ja. Ze is zelf uit het leven gestapt. Triest, hè? Ja. Nou, triest, ja, ook een beetje veel drank ook weer, had ik begrepen. Oh, Goed, vandaag okay. is ze uh, jarig. Ze wordt... Uh, 71, echt waar? Cher, ja Cher. Cher wordt ja. jarig en uh, dit is het bekende plaatje van haar natuurlijk. En ik denk dat dit inspiratiebron geweest voor heel veel rappers die momenteel allemaal de stemvervormer uh, gebruiken. Hoor je dat? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ja. En het was allemaal begonnen omdat namelijk sommige zangers... niet zo goed konden zingen en dan met zo'n apparaat... ik ben de naam even vergeten, konden ze de, de stem een beetje rechttrekken... Ja, dat ja, het niet ja. zo vals klonk. Ja. En dit is de, de spin-off geweest, volgens mij. Het chair, ze wordt vandaag Zou uh, 71. Ja, ja, dat ja, ja, ja. Wat een leeftijd. ja. Ja, nou, ja zo... en dan natuurlijk de schrijver van... Uh... Uh, alleen op de wereld, hè? Oh. Ja, was ook zijn geboortedag. 20 mei, 1830. 1830? Ja, okay. en uh, ook nog steeds niet vergeten. hè? Alleen op de wereld. Wordt nog steeds verfilmd. Ja. jeugdserie jeugdseries. Die is pas oh, oh. weer uitgezonden door de VPRO. Oh, ik heb vroeger die tekenfilmen zitten te kijken altijd. We? Oh, zo oh. dramatisch. Heeft oh. zelf indruk. Nou, dan gaan we een korter dan. Harry Megen is natuurlijk vandaag jarig. 67. Ja, Antwoord Corbijn, ja. ook 67. De bekende fotograaf. En ook nog de rapper natuurlijk. Buster Rhymes wordt vandaag 45. Baby, if you give it to me, uh, ja, mijn favoriete muziek volgens mij is dit. Nou, uh, zover de verjaardag, dames en heren. En uh, dan is het uh, uh, nog niet tijd voor... Ja, we hebben natuurlijk normaal altijd de Jolande-keuze straks. Uh, ja, moeten we eigenlijk even kijken hoe we dat... Uh, eigenlijk moeten we dan een andere plaat daarvoor in plaats draaien, natuurlijk. Kijken we dan doen. Goed, ik zie dat dit allemaal aan het nadenken zijn. Ja, dit, dit klinkt wel een beetje, beetje vakantieachtig, toch? Ja, ja precies. Goed, ik had hem al eerder aangekomen, maar toen draaide ik Nou, oh, dan moet ik hem nu maar eens draaien. Paramore heeft een nieuwe plaat uit en dit is erop te vinden. Hard time. plaatje geworden. Hardtime van Paramore. Ze hebben ook een nieuw CD uit. Ja, allemaal erg poppie en ik zit te denken: hoe klonk dat nou? Die oude plaat van ze. 1 en van. Nou, toen dacht ik: me zo. moet ik even, even luisteren. Kijk, even meer, even meer. Ik vind het best wel hetzelfde. Ja, het is natuurlijk. Ja, het is wel. Uh, Paramore. Ik vond dit even meer pit hebben. Dat anders wat wat zoeter geworden. Nou, ja, maak dat man niet uit. Je kan niet altijd elke keer hetzelfde soort muziek blijven maken. Vaak krijg je toch altijd een beetje hetzelfde soort sound. Maar goed, het is de zaterdagmorgen. Het is eigenlijk wel een beetje tijd weer voor de Zandvoortse berichten. Ja, en die. En ik zit onder andere te, Ik hou me hard vast, want namelijk de sloop van de Corodex Dex-terrein is begonnen. Maandag is er een begin gemaakt van sloop van een gedeelte van het Corodex terrein De loodsen waar vroeger BMW in was gevestigd gaan als eerste onder de sloop, sloophamer. De antikraakhuurders zijn uit de loodsten vandaan uh, gegaan. En uh, Ik vraag me af van de kringloopwinkel waar ik elke week kom, waar ik altijd leuke spulletjes kan uh, aanschaffen, zit daarachter. En die hebben ook al jarenlang uh, het verhaal gehoord van ja, jullie moeten eruit. Jullie moeten eruit. Maar goed, ik zal vandaag straks even luisteren of er echt daar al plannen voor zijn of dat zij nog een tijdje kunnen blijven zitten. Maar goed, er is hier al een gedeelte al gesloopt. Ik hoop dat ze dat gedeelte van het uh, Cordex-gebouw gaan restaureren, want het is wel een mooi gebouw. Ja, dat is echt een prachtig gebouw. Dat is een mooi gebouw gewoon. Dat is echt een stukje, ja. hoe zeg je dat, industrieel erfgoed, ja, vind ik. Ja, dat vind ik ook wel. Grappig als je daarboven ook zou wonen. Nou. Maar goed, wat zijn er nog meer voor activiteiten in Zandvoort? Ja, de Partij van, voor de Dieren, ze zijn in het nieuws... die eist opheldering over het doodschieten van konijnen... Uh, dus er waren namelijk uh, konijnen op het, uh, uh, uh, het golfterrein. Uh, yeah. uh, ja. En die leverden nog wel wat schade op. En nou was het uh, ja, de optie voor. De, nou, als je geen balletje kan slaan, nou dan gaan we wel konijnen schieten. Dat is, uh, dat is prima. Ja, maar je zei toch gewoon: schiet hier in Het schiet al herten. Dus pak die konijnen ja, er gewoon even nou bij. Nou ja, ja, volgens de Partij van de Dieren is het met een, een, hek, een, een speciaal ontworpen hek uh, om de om het uh, terrein heen uh, is dat uh, ja, een, uh, een prima optie... en hoeven die konijnen niet doodgeschoten te worden. Dus uh, ik vraag me wel af... zouden, de, zouden ze de, uh, die konijnen die ze schieten op die, uh, op die golfbaan... dan ook uh, op het menu hebben staan bij de, bij de country? Club? Ja, oh, die, is, die gaan waarschijnlijk ook naar de voedselbank, of niet? Ja. Net als okay. de herten, ja. ik zou het niet <laughs> of, weten? of niet? Uh, ja, ja, het lijkt me wel. De herten worden wel gebruikt, ja. Dat ja, ja, die gaan naar de voedselbank. Ik, ik heb hier ja. wel eens bij de, bij de slager zo'n stukje herten gehaald. Dat ja. is wel echt goed vlees, hoor. Dat ja, natuurlijk. Wel. Het is hartstikke gezond. Hormoonvrij. Uh, Straks, net, ja, net als het parkeerbeleid uh, worden, worden ze extra gefokt, die herten weer. Omdat het zo aantrek, uh, aantrekkelijk is. Dat het feest. <laughs> Dat is het omdraaien, weet je. Dat zou nog wel weer grappig zijn. Nou goed, in januari wordt de huisvesting van sta statushouders in het spalier... nog verlengd tot uh, 1 juli 2017. De doorstroom van de statushouders naar religiëren passende woonruimte in Zandvoort gaat echt te sneller dan verwacht. In de loop van mei van dit jaar zullen dan uh, naar verwachting alle statushouders verhuisd zijn. En eindigt uh, het eindigde het gewoon dus het parlier. Het is echt een heel aparte ontwikkeling geweest. Eerst waren ze met open arm ontvangen. Alle asiel, asielzoekers, de vluchtelingen. Iedereen was, stond op een lijst voor... ze wilden iets doen als vrijwilliger. Toen kwamen de statushouders... dacht iedereen wat de fuck, daar zijn we niet klaar voor... Dat liep allemaal heel goed. En nu is iedereen gewoon onder dak. En uh, is het weer een beetje rustig? Ja, maar ik vind het sowieso. Vond ik het een hele rare ontwikkeling. Want ik weet nog dat er. Ja, en er komen allemaal vluchtelingen. En we moeten meer huizen en alles. Dus zijn we gaan bouwen. En allemaal gebouwen. Ik, ik weet in Utrecht, weet ik een pand. Ja, daar komen vluchtelingen in. Oké, okay. nou ja, prima. En vervolgens was het. Oh ja, die hebben we toch niet nodig. Nou, dan maken we er maar studentenwoningen van. Ja ja, okay, dus geven we leek het ook wel een markt hè, he. geven het uh, moesten ze ook wel komen, want iedereen was erop ingesteld. ja ja, en was ook een beetje een soort uh, ja, dat kwam wel. Geld was er weer een shock dat ze niet kwamen. nee, dus ja, de, ja, ja, dat is bijna hoor goed, we zijn nog meer voor uh, stand voor de berichten. Uh, nou ja, misschien nog een klein berichtje over, uh, je, weet, ja, je hebt het er net over, hè. konijnen worden afgeschoten, yeah. herten worden afgeschoten en nu gaan ze ook op een andere manier zich met de natuur bemoeien. Want mensen? er gaan. Ja, mensen. Yeah. Er gaan een heleboel bomen gekapt worden in de Amsterdamse waterleidingduinen. Oh? Ja, uh, er is een, een, een enorme opmars van, uh, van bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers. Dus er komen nu ineens allemaal bomen dat, op... die dat, eigenlijk dat, van dat, oorsprong niet dat, thuishoren. Dat klinkt in, als een heel klein plantje. Uh, als een kerstje, ja. ja. Ja, ja, ja. Nee, maar het, het zijn, uh, het, het zijn uh, nog meer bomen, hoor. Ook de Zomereik en de Oostenrijkse Den. Uh, de Abeel, de gewone Esdoorn, Berk, Ratelpopulier. Die moeten allemaal gekapt worden. Uh, uh, eens even kijken, eens even kijken. Nou, er moet een heleboel... Want, want weet je, uh, van, van de inheemse soorten... Ja? Uh, die verdwijnen ook mede doordat dus die, die, die uitheemse boomsoorten oprukken. Die krijgen alle ruimte. En hoe komt dat nou? Omdat die damherten weer de inheemse boomsoorten allemaal kaalvreten en opvreten. Ah, oh, die weet dit. Dus de hele natuur is verstoord. is ik, ik, helemaal verstoord. Ze schieten die... maar en ze zagen maar. En, en nou, nou loopt ik, iedereen erachteraan te rennen. Ik, om... ik, ik, ik zie die bomen ook staan. Ja, ik weet nog vroeger toen de inheemse waterkers er nog niet. Of weet ik vroeger. Daar, Amerikaanse. De Amerikaanse kerst er nog niet was, vogelkers, weet ja, ik ja, het. Ja. ja, toen was dus het allemaal beter. En weet je op zichzelf. dus eigenlijk de, de, de, de, de, de buitenlandse bomen, die worden niet aangevreten, dus die blijven overleven <laughs> en de gewone Nederlandse boom, gewoon die, die gewoon. de pruimen die herter dat niet. Nee. Nee. Okay. Ja. Nou, Het is de hele verandering. Maar is dat de natuur? Niet de natuur zich altijd in ver onder verandering onderhevig? Dus is... Ja, maar nu ja. verandert het toch iets te veel. Dus uh, ja, misschien toch een evolutie? soort... Uh, ja, ik weet het niet. Ik het, weet het niet. Was, ja, is dat met, toch ook wel we, in Nederland Met een PTV inslag is... of zo. Ik weet het niet hoor. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja. Het is, het is <laughs> ook alleen maar de mens die zich daar druk om maakt. Hè. Van, ja. Oh ja, er komt een bepaalde... Ja, nu zijn er te veel herten. Ja. Die misschien moeten verschieten. Oh, maar dan komen die bomen. Ja, dat gaat ook weer... Voor... Ja, het is allemaal geld, hè? want nee. die herten die, die veroorzaken natuurlijk heel veel schade. Dus de ja, verzekeringsmaatschappijen hebben natuurlijk op een gegeven moment gezegd... van luister jongens, alles goed en aardig, maar gaan jullie dat probleem eens oplossen? Goed. Ja, het is ja. best lastig, de natuur willen wij houden zoals het is. He? Dat is zo was het vroeger, natuurlijk! zo moet het blijven. Maar de natuur verandert ook, en wat mag je dan wel laten veranderen... en wat niet aardig, ja daar moeten ze over vergaan Gaat, worden, man. denk ik. Goed, zover antwoord te berichten. Texas. Ze bent uit Glasgow hè. En dan. Dat, ja, ik ben ook logisch dat het, je dan bent begint. En dan vernoem je jezelf naar Amerikaanse staat Texas. Ja, ik, ik ben echt. Het pot, pot, dan ben je het pad helemaal kwijt, volgens mij hoor. Maar goed, het uh, schijnt een idee te zijn van uh, deze Texas. En tell her. Het is zaterdagmorgen 20 minuten voor 10. Ik zie dat er nog meer mensen sturen binnenkomen. Straks. Uh, goedemorgen, antwoord Waarschijnlijk niet vanuit uh, Hotel Hooglanden, maar vanuit de studio hier. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus nou dan weten we mensen. Onze uitzending willen bezoeken, dat ze hier naartoe moeten komen. En niet eh, naar het strand moeten lopen. Weet je Goed, Jij zit nog steeds in je geschiedenis, Hier nog te kijken. Had je nog iets gevonden dat je denkt... Nou, dat moet ik toch even melden. Nou ja, uh, nou ja goed. We hebben natuurlijk net uh, over gehad... wie er allemaal uh, geboren oh ja. waren. Oh ja, wie zijn er doodgegaan. Maar we zien... Ja... Er zijn ook wat be belangrijke mensen overleden op de 20ste mei. En uh, laten we maar eens beginnen met uh, Christoffel Columbus. Hè? Bij iedereen wel bekend als de grote ontdekkingsreiziger. Ja. Die uh, is 55 jaar geworden. En geboren in het jaar 1506. Is toch weer een poosje geleden, hè? Dat is zeker een ja, tijd vooruit. Ja, Ja, ja, ja. En uh, kent u hem nog? Richard Ross, uh, de uh, goochelaar. Een Nederlandse goochelaar, ja, die was toch wel uitermate populair destijds. Is hij ook niet naar Amerika uiteindelijk gegaan, hè? dat hij daar heel populair is geworden? Uh, van ja, ja, daar zeg je wat. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Want daar waren we toen allemaal nog reuze trots op. Hè? Zo finistisch als dat we destijds nog waren. Oh, in, in die, die tijd ontwikkeld. 2001. We waren ja. er zo trots op dat nu, niemand hem nu meer kent. En, nee, uh, nou jij niet. Gaat sneller. Ja, maar goed, als er een, een man op de televisie komt... met mooie, lange, blonde haren... die van die windmachines gebruikt met mooie vrouwen erbij... dan vergeet je iedereen. Hè? En, als Hans Klok in één keer uh, al je vrouwen laat verdwijnen... op de midden zegt, ja, dan is het, uh, is het ja. klaar. Maar goed, verder zie ik ook dat Robin Gibb in 2012 is overleden. Dat was een van de broertjes van de Bee de, de Gees. natuurlijk, Dat ja. was 62. Ja, ja, ja. Uh, is hij nou niet? Uh, volgens mij is hij er ook uitgestapt of zo, geloof ik. Wait, niet dat moet ik Weet sorry. ik niet meer. Nee. Ja, dat zou ik even naar moeten kijken, sorry. Mm -hmm. Maar goed, uh, nog meer mensen die zijn overleden of was dat een beetje? Ja, Lou Steenberg. Ik weet niet of jullie hem uh, nog kennen als acteur, nee, die is 81 jaar geworden. Hendrik Zesde van Engeland? Dat was de koning van Engeland. In, van 1422 tot 1461. Ja, voor mij weet je nog? was een je keer zijn hand geschud. Uh, ja, ja echt effe, effe. die van dat uh, filmpje. Weet je nog? Op ja. YouTube. Nou, YouTube natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, goed, ja, ja. nog even de belangrijkste begin. YouTube, ja. Sophie... T uh, Sophie Polly is overleden in uh, 2012. Was een Amerikaanse technicus als uitvinder. En hij is de eerste die een draadloze afstandsbediening voor de televisies heeft. Oh, dat is wel, oh, dat is wel oh, belangrijk. Hey, oh. Dat is even niet onbelangrijk. hè? is moeten eindelijk niet meer uit die stoel. Nee. Oh man, wat een gedoe altijd. Zet je hem even over. <laughs> ja, staat er vlakbij. Nee, ik, ik had een gegeven moment... Een ah, dan blijven we nog maar even op dit kanaal kijken. Ja, oh, ja. ja. Echt? Nee, ik ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment was ik er zat van en ik had een televisie in mijn slaapkamer. En ik heb op een gegeven moment de, de zenderzoeking, die had van die lange knoppen die je in moest drukken, weet je? Ja, klik ja, klik. Ja, ja. En die had ik eruit gehaald en had ik snoertjes aangemaakt. En uh, die had ik in mijn bed gemonteerd. Oh, echt? En dan kon ik vanuit mijn bed gewoon op die knoppen drukken. En je hebt er geen patent op aangevraagd? Nee, toen nou, had je waarschijnlijk de afstand bedienen al met een op. draadje al. Dus dat was waarschijnlijk niet zo van Maar ik uh, ja. was het zat. Ik denk, nou, ik maak gewoon een snoertje eraan. Ja, dus, je had uh, ook gewoon een bezemsteel kunnen nemen. Ja, ik oh, ja. heb ik ook nog geprobeerd. Ja. Maar nee. oh, dat was luk het ook niet? Okay. Nee, ik vond het toch wel stoer dat je die knoppen gewoon in je bed had. En ja, kon je stoer je zeker. We ja. Zeker weten. Je had, had nou er namelijk een knop in zijn bed destijds, hè? Ja, precies. Een knop in zijn bed. Nou, dat is zogeveer een stukje geschiedenis. Wie zijn er dood gegaan? Leuk, leuk kopje weer. Wie zijn er dood gegaan? Ja. Ja, ja, dat, ja. Uh, straks onder andere ook nog meer wetenswaardigheden. Eerst even de nieuwe single van War on Drugs. Hoe kom je erbij om je band War on Drugs te noemen? Waarschijnlijk zo'n hekel aan het gebruik van drugs in de wereld. Dat je daar een band naar voor noemt. en Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet Thinking of a Place. Ik vind het wel een beetje psychedelisch dit. Ja, klopt Lekker, hè? Ik denk aan een plaat waar ik tot rust kom. Dit is een plaat die duurt echt eindeloos lang. Dus geniet ervan met Alpha Golven. Het was als een barnstorming when you first learned to fly. Have it the beach Love is like a ghost in the distance that I reach Travel through the night cause there is no fear Alone but right behind till I watch you disappear komen, hè. zaterdagmorgen. War on Drugs. band uit Philadelphia. En dit is de laatste plaat die ze hebben afgeleverd. I'm thinking of a place. Ik denk aan een plaats. Is het de hemel? Nou, je zou bijna denken met deze plaat. <laughs> maar goed, de, de naam van de band vind ik wel weer mooi gevonden. War on Drugs. Het zou een plaat die zeg maar, Duterte zou bedacht hebben. Duterte natuurlijk van de Filipijnen. Die uh, heeft pas geleden gezegd van... Uh, nou, Duitsland vroeger Hitler... Nou, ik ben zeg maar de, de Hitler van, van uh, de Filipijnen. En ik ga elke drugsdealer gaan, ik, gaan om zeep helpen. En ik weet niet hoeveel mensen om zeep zijn geholpen daar in de Filipijnen. Maar het is echt bizar ook. Hè? Als je die beelden af en toe ook ziet op internet. Je denkt, wat de fuck man. Als je maar even uh, dag wordt van drugs dealen of zelfs drugs gebruiken. Dan word je door een escade van Duterte word je om zeep geholpen. Het is uh, een, een bizar verhaal. Maar goed, hij zegt dat het moet gewoon uit de, uit de maatschappij worden weggesneden. Gewoon al die, die drugs gebruiken en ja. drugsdealers. Nou ja, ik twijfel Niemand... of het echt werkt. Ja, ik, ik twijfel ook of het echt werkt. Maar goed, het is wel waar. Als het echt zo'n gezwel is... dan moet je het misschien wel flink wegsnijden, hoor. Ja, maar... Ik weet het niet. Maar goed, ja. dus, nou, het is nogal een opdracht... En dan o, komt is ook is gewoon het, Nou is het daar ook wel heftig. Ik heb daar wel eens documentaires over gezien. En dan zie je dus... Uh, er was Spuiten en Slikker, geloof ik, op reis. En daar, daar zag je dus echt gewoon kinderen van, van, van 12. die gewoon... ja, nee, ja, vroeger gebruikte ik dat en dat... en tegenwoordig uh, zit ik gewoon aan de heroïne. Ja. Dat je echt denkt van, wat? Echt, dat legt gewoon de hele maatschappij lam ook gewoon, hè? Dat je denkt, niemand, ja, niemand doet meer wat, alles hangt maar een beetje. En je denkt, ja, compleet achteruitgang. Nou ja, goed, uh, sterkte, als je daar, uh, daar woont of zo. Ja, als je er iets mee te maken hebt. Het is 10 minuten voor 10. En uh, nog meer dingen. Hou je. Houdt, ja. Weet je, gaat. Een, oh, jij hebt een stukje? Vertel. vertel. Ja, ik, uh, ik weet niet of jullie het gevolgd hebben. Ik, ik weet ook niet of jullie wel eens naar Amerika vliegen. Zo. Amerika? Ja. Nee, Turkije doe ik nog wel aan. Maar Amerika? Nee, nee is mij ook te ver weg. Ja. Nou, uh, er is nu een. Uh, uh, uh, hoe heet het? Trump wilde het. Het gebruik van laptops in het vliegtuig wilden die verbieden. Ja, klopt. ja, dat is Want uh, ze waren bang dat je in de, in de laptop... Je kan zo'n laptop openschroeven dan kun je er een, een bom in stoppen. Ja, makkelijk, makkelijk. En, en dan vervolgens ja, heb je gewoon een bom yes. die ook nog eens moeilijk te vinden is. Dus wilden ze het verbieden dat je als handbagage gewoon een laptop mee mocht nemen. Ja. Um, nou, zijn de piloten waren het daar niet helemaal mee eens. Want dan gingen die ah, dingen in het... In, de, in het vrachtruim. Nou, en dan heb je alleen maar meer kans... dat, dat ze in de fik vliegen... En, en dat soort dingen. Waardoor je dus uh, ja, eigenlijk een groter gevaar hebt... dan op het moment dat je hem gewoon in je hand begaat, Ja, dan kan je hem blussen. Dus ja, dat was allemaal een beetje... het uh, was een moeilijke discussie. En nu heeft de EU zich er ook mee be bemoeid. Ja? En die heeft besloten van... nee jongens, we gaan het... Uh, nee uiteindelijk, het hele verbod gaat niet door. Niet door. Ja, precies. Uh, kom je dan met je laptop... En dan, uh, er is niets aan dan nee. Er is geen pomp. Nee, het is een laptop. Nee. Ik heb hem ook in de gat, in Turkije. Dan moet je hem ook een paar keer open doen. En, ja. en opstarten. En laten zien dat het echt een laptop is. Dat het geen ja. net ding is. Mm -mm. Ja, het is, je wordt steeds, steeds uh, voorzichtiger natuurlijk. Goedelijk. Dat is goed. Nou, uh, ja. je had nog een berichtje. Oh ja, een heel leuk berichtje ja. misschien. Uit Schotland. Het is wel niet erg regionaal. Maar... Ja. Uh, een, een, een omaatje van 83 die uh, altijd gewend was om zo'n vijf kilometer te rijden... meer niet, die is op een gegeven moment op pad gegaan. Die had een, een afspraakje in het ziekenhuis. Maar uh, op de snelweg kwam zij een uh, omleiding tegen... en wist zich daar geen raad mee. En, en toen is het toch maar gewoon... Uh, blijven rijden, blijven rijden. En uiteindelijk uh, is er 460 kilometer verderop. Is het tot stilstand gekomen omdat de tank leeg was. Okay. <laughs> het was toen al uh, ver na middernacht. Okay. En de, ja, de bezorgde familie was natuurlijk al. Die had de politie al ingeschakeld. Om, omdat ze door het ziekenhuis waren gebeld. Dat uh, oma niet op de afspraak was gekomen. Die was niet verschenen. Dus. Uh, ja, toen zijn de agenten met, met alle camera's langs gegaan, waar de opnames van gemaakt waren op de wegen. En die kwamen erachter dat ze ergens in Schotland terecht stond er langs de kant van de weg? Ja, die stond gewoon langs de kant van de weg met een lege tank. Te wachten op hulp, inderdaad. Nou, echt haar, waar? Ja, echt waar. Oh, en haar dochter heeft toen het vliegtuig genomen en heeft erop gehaald. Oh, ja. maar alsjeblieft... <laughs> Koop die auto, eh, ga op de fiets, maar laat die auto met rust. Of ging ze ervan uit dat de auto helemaal van snel al reed? Was ze echt al ik denk, vooruitstrevend? Vrouw, ik denk dat die vrouw gewoon zo in paniek is geraakt... dat ze niet meer wist hoe, hoe, hoe ze voor of achteruit en wat ze moest doen. Ik denk, die is in een vreemde buurt terechtgekomen, vreemde weg... en die heeft gedacht van ik blijf die weg maar volgen. Die, die wist het dus blijkbaar niet meer. Ja, ja, ja. ja. Dat is een aparte bezigheden. Ja. Oké, okay, dames en heren, de nieuwe plaat van de Pierce Brothers... is hier. Take me out. The moon is sadly facing all of my stars and tree branches. All of our times Piers Brothers, and take me out. Neem eens een uh, avondje mee, gewoon. Hè? Lekker op stap. Nou, er is uh, dit weekend genoeg te doen in Zaltfort om naar hier naartoe te komen. Alleen het advies is welkom op de fiets. Ja, dat is wel heel veel fietsen. Of kom met de trein. Dat zou ja. ook een ideetje zijn. Vanochtend was er nog wel uh, doorheen te komen. Het liep langzaam vol, maar ik denk momenteel dat het wel heel druk aan het worden is. Dus, nou, om... ik vond het vanochtend al extreem druk, ja, hoor, voor de ben... zaterdagochtend. Ja, jongen. Ja. Ja. Ja, en uh, hoe hoeft jou? Van, je ja, ik ik, landen... o, ik, uh, was ik de... werd helemaal gek van alle, van alle toeristen voor me. Dus, uh, en een parkeerplekje vinden was ook lastig. Uh, ja, okay. ja, zelfs ja, dus, ik moest uh, een heel eind lopen en ik was toch hartstikke vroeg. En, ja, ja, ja ik, jij ik had was toch even mazzeld, hè? Ik had net nog even mazzeld. en ik plekje ja. en, plek en huppakee. Voor de, ja. de deur ook echt gewoon. Ja, voor ja. de deur, ja. Precies, echt. <laughs> maar goed, dat is een speciale. Speciaal Ja, en ik voor mij. zou toch uh, vandaag oppassen, mensen, met uh, parkeren. Want rijd toch nog maar een blokje om. Want ik denk dat handhaving vandaag hmm. heel, de, heel nadrukkelijk Precies. aanwezig Het is. De gemeente Aas kan weer gespekt worden. De, ja, er kan weer wat geld ja, verdiend worden. Dus neem toch even de moeite om een uh, geoorloofde parkeerplaats te vinden. Ja, en en, en dat, dat kaartje zou ik ook net even iets langer nemen dan, dan eigenlijk ja, gepland. Ik denk van, ja, nou, ik blijf een uurtje. Doe dan maar anderhalf uur. Ja, voor zekerheid. ja liever een eurotje nu dan 90 euro straks. Precies, hè? 91. Ja, toch? 91, hè? Want je Is het moet, al 91? Nou, je, je, moet, je, je hebt altijd het, het, het, het tarief. Uh, je moet altijd het boetetarief. Plus een uurtarief moet je altijd betalen. Oh, is dat zo? Ja, ik, ik oh, had het namelijk bij ons in het winkelcentrum in Schalkwijk... moet je 50 cent per uur betalen. Maar ja. ik was helemaal vergeten dat je er uur bij de auto moest betalen. Dus ik had mijn auto neergezet ja. voor het hokje van de controleur. Dat ja. was ook echt oh. een perfecte. Ja. Topactie van je? Ja. En uh, toen kreeg ik een boete. Nee, hij is volgens, mij, volgens mij was hij 65 euro. Ja. En 50 cent. Want het was 65 euro... En, en, duur, en cent, wat je niet betaald had. Uh, uh, ja. Dat is wel consequent. Dat is wel, ja. Ja, zo maar dat, hoort dat valt mij dan nog mee, 65 euro. Want ja, ik heb een keer uh, op de Delft Laan gehad, moest ik 90 euro betalen. Oh, is, in feite. Ik, ik het het geld, jongens, het was. geld komt allemaal goed terecht. Want de politiemensen zijn om ons te beschermen. Maar ik vind dat ze, en om ja, dat, dieven op te sporen dieven, van dieven, fietsen, fietsendieven. Ja, sporen. Ja, ja, voor fietsendieven. En ook voetbalwedstrijden te beveiligen. Want dat vind ik ook ja. zo heel iets belangrijks. Zeg, maar ja, ja, ja, ja, nou goed, Ja, ja. hier. Hey, ik moet ja. zeggen, veel plezier dit weekend. Met ja. alle gebeurtenissen. En uh, uh, morgen, uh, volgende week is Jolande waarschijnlijk weer terug. Ja. ja, dat zat er wel. Ja, dat zat er wel. Ja. En anders doen we gewoon ik weer voetbal. op jou. Ik vond het een gezellige jou. uitzending. Ik vond het leuker weer te zijn. Uh. Ja, het was weer gezellig om uh, uh, ja, ja. samen te werken. En, uh, het was ook inderdaad leuk dat het team dan weer compleet is. Ja, zeker. We ja. drie stemmen op de radio. Dat is uh, zo, wordt dat gaat. We zijn voor. net origine, drie stemmig. Nou ja. zeg, wat nou, een gelijk in de kamer. De te... Doe even normaal. Het was leuk tot nu. Goed, laatste plekje. Fijn dat je de volgende uur uh. bent. Phoenix en uh, TMO. Over vrolijkheid gesproken. Dat is deze plaat, dames en heren. Veel plezier met Goedemorgen Zonder. Wordt Een je later. Hoi. Store. Get your attention and ask for more I was excited to be part of your world To belong, to be loved, to be mostly the tubers Something I was doing for a reason at all They hit me higher than a disco ball But you talked, I'm gonna let me go Look at because of Michelangelo something about the juice you want Shiny, shiny bangers on your wrists And like the mask ball You're trapped in the vault And an empty to your you're out of the woods Side of an Alley, you're out of the woods Well I thought it was raining